Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Iedereen moet zich aan de afstandregel houden, ook koning Willem-Alexander. Dat zeggen verschillende dimensionair ministers tegen de koning. Hij liep gisteren door de mooist versierde Oranjestraat van Nederland in Den Haag en stond hutje mutje handen te schudden. Had hij niet moeten doen, zegt minister Van Ark. Dat klopt. En ik heb het ook gezien en ik snap het enthousiasme en ik herken het ook. En het overkomt ook iedereen wel eens dus dat het net niet helemaal lukt. Maar de basisafspraak is: we houden die anderhalve meter. Want de gedachte erachter is nog steeds dat we nog niet vrij zijn van het virus. Volgens de Haagse burgemeester van Zanen, die er ook bij was, probeerde iedereen afstand te houden, maar het was te druk. Een meisje dat deze week ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een speelkussen in kapel Avenzaat in Gelderland is overleden. Het ongeluk gebeurde in een waterpark bij een camping. Het meisje werd bewusteloos uit het water gehaald en moest ter plekke worden gereanimeerd. Later in het ziekenhuis is ze dus alsnog overleden. Botten die zes jaar geleden in China zijn opgegraven blijken volgens wetenschappers van een enorme prehistorische neushoorn. Het dier was net zo zwaar als vier volwassen olifanten... De neushoorn had alleen planten en was volgens onderzoekers een vriendelijke reus. En de finales en de finale van het EK zijn misschien toch niet in Londen in het Wembley stadion. De UEFA denkt erover na om de wedstrijden te verplaatsen naar Budapest, Hongarije. Correspondent Tim de Wit. Nou, de UEFA wil natuurlijk zoveel mogelijk fans in de stadions bij de halve finale en de finale van het EK. En op dit moment gelden vrij strenge maatregelen nog voor fans die vanuit het buitenland naar Engeland willen reizen. Je moet hier minimaal vijf dagen in quarantaine. Daar is geen uitzondering voor en de UEFA vindt dat te streng. Zeker is het nog niet. De UEFA en de Britse regering zijn er nog over in gesprek. Heb ik het weer nog. De zon schijnt. Het is broeierig warm. 23 tot 31 graden. Later vanmiddag trekt er zware onweer over. Lokaal kan er hagel vallen. en Er zijn ook zware windstoten. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat een file van 4 kilometer. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. Ook is de druk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp staat een file van 4 kilometer. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat is de bronski Beat met Small Town Boy. En nu Brood, Never Be Clever... Say I used to do better I guess I'm gonna have to Get myself together But I never I'll never be clever I'll never ever I'll never be clever Some say I'm suicidal With a sense of humor Some say I'm freaking it up trying to start rumors Some people sit at the owned less love Find myself a home, settle down, write a song But I love to hang around in black people's places Impressivating, staring their faces Holy mama, make me concentrate got to write a song and I got to create But I never, I never been Speed and I'm going to lead. It could be a little late. It seems I'm wasting my time. I don't want to move back a crime. And people say I used to do better. So I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. De ruilschoppers van afgelopen woensdag kunnen post verwachten van de gemeente Stelndvoort. Naar aanleiding van de ongeregeldheden op het strand... ...verbiedt burgemeester David Molenberg de was namelijk... ...om deze zomer nog naar Zandvoort te komen. Hiervoor zijn vrijdag al 32 gebiedsverboden opgelegd... ...maar zullen er de komende tijd nog meer volgen. Het gebiedsgebord wordt opgelegd voor een maximale termijn van 12 weken... ...voor heel Zandvoort, van 18 juni dus tot en met 9 september. Burgemeester David Molenberg... Het moet afgelopen zijn met die groepen jongeren die naar Zandvoort komen om hier te rellen en overlast veroorzaken. Woensdagavond ontstond een situatie die we niet accepteren. Naast het extra inzetten van politie vaardig ik nu deze gebiedsverboden uit. De boodschap is duidelijk, deze jongeren zijn in de Zandvoort, uh, zomaar van Zandvoort niet meer welkom. Nou, ja. mooi toch? Negentien ja, heel goed. 19 minuten geleden... Uh, dat doet David goed. Ja, heel goed. Goed, ben je bent En nu een nummertje dat een beetje lijkt op mijn voormalige werk. If I had a rocket launcher van Bruce Cockburn. Second time today Sure. thousand weight. en Bruce Cockburn. Uh, dan krijgen we een drumduel. Buddy Rich ver tegen Louis Belson. You got two bases, so up, you? <laughs> Louis has two bases, you have one. voor zijn slagen een trommeltje gehad. Dat zal het geweest zijn. Uh, wat, uh, wat heel erg knap is... is 100% slagingspercentage... van het Willem-Gerbacht-college. Het Willem-Gerbacht-college... was dit jaar bijzonder succesvol... bij de landelijke schoolexamens. Alle 36 eindexamenkandidaten... zijn ges geslaagd. Een 100% score. Dus het enige... van de enige Zandvoortse middelbare school. Nou, knap of niet... Nou, is het een corona-diploma? Gaan we het is zo noemen? Niet, uh, nee, we gaan het, we gaan, dat doen wij niet. Doen wij dat niet? Dat doen wij niet. Oh? Dus dat, dat. Trouwens, wel een heel mooi stukje van um, Oskan. Hoe, hoe spreek oosh. je dat dan? Oskan. Oeskan. Oskan. Oskan. Oskan. Wie uh, afgelopen dagen buiten is geweest, kon het namelijk niet omheen. Overal hingen weer vlaggen met ruggenzakken van trotse ouders... wier kinderen hun examen weer uh, zijn geslaagd. Die traditie ken ik niet uit mijn jeugd. Mijn ouders wisten niet welk doel het allemaal diende. En bovendien hadden we geen vlag thuis. Dat ook nog meespeelde was dat wij, mijn broers en ik... alle drie een Mavo hebben gezeten een afdeling die zich uh, minder uitbundig manifesteert... rond deze periode aan de examenfeestjes. werd bijvoorbeeld niet op school gedaan. Um, ik moest daaraan denken, schrijft hij... deze week hoorde ik dat leerlingen van het VBO, basis en kader... die allemaal digitale hun examens hebben gemaakt... een week later dan de andere niveaus hun... Um, hun diploma's kregen en de uitslagen kregen. Terwijl leerlingen van Mave, HAVO, VWO en Gymnasium... al dagenlang aan het feest vieren waren. Ter verrassing op social media... omdat ze de volgende hoofdstuk van hun leven zijn aanbelang, moesten de vrienden en vriendinnen nog wachten op uh, de uh, uitslagen. Er is misschien mensen die dit zullen bagatelliseren... en afdoen als, slachtoffer, uh, als slachtofferschap. Maar hier wordt wel degelijk de kern van een groot probleem geraakt. Op de MAVO ervoer ik destijds namelijk hetzelfde. Toen kon het me allemaal niet schelen... want ik had allemaal wilde plannen om de wereld te veroveren... en andermans ongeloof was mijn drijfveer om te slagen. Nu ik wat ouder ben, vind ik het stuitend... dat deze jongeren een minder waardigheidscomplex geven over hun niveau. We hebben juist mensen nodig die praktisch zijn opgeleid... Er zijn heel veel bullshitbanen die ontstaan... Uh, onder mensen die niet praktisch zijn opgeleid. Een loodgieter, een servicemonteur, een schilder, een bouwvakker, zorgmedewerker en ga zo maar door... hebben de afgelopen uh, pandemiejaar bewezen om misbaar te zijn... in onze samenleving. In perceptie van veel mensen, die, uh, die mensen heersen nog de gedachte... hoe hoger je bent opgeleid, des te belangrijker je bent voor de samenleving. En dat is de grootste kul. Cool. Dat vind ik een heel mooi stukje trouwens. Ja, ja zeker. zeker. Ja, nu zijn we al uh, beland bij de C van Kelvin Harris: My Way.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 At least I did it my way. That way, through phases, but in my heart I understand I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way.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 Nu het bijbelverhaal van Hans Theo, want je wil toch wat cabaret bij hebben. Wat ik het mooiste vind om te doen, dat vind ik zo mooi man, dat vind ik het mooiste wat er is. Dus echt waar de vind om in de bijbel te lezen, de bijbel. Dus een heel mooi dik uh, boek, zal, ik zal even de mensen die niet precies weten waar dat de bijbel over gaat, zal, zal ik even uitleggen. Nu weet je weet zo, in het begin van de wereld, toen to was er nog helemaal niks. Alleen een soort van jeugdboerderij met, uh, met twee, twee mensen, Mozes en Alibaba. Ja, ja, maar die hadden van een giftige appel gegeten en toen waren ze in slaap gevallen. En toen was het keihard regenen en zo had dat, dat de dieren van het boerderij bijna verdronken waren. Maar toen had Jezus het, dat water veranderd in rode wijn en toen was het een, een rode zee geworden. En die ging uit elkaar en toen had de ene helft de walvis opgestopen en de andere helft Jonas te dopen. Ja maar, ja, maar die, ja, maar die jongen is de doper, die had, die had zoveel gesopen, die was helemaal, helemaal dronken geworden. Ja, en toen ging hij zo, de mensen zo nat gooien met water. Ja, dat, dat de mensen ook zeiden nou, schij alles nou niet uit, want die wil nat gooien met water. Ja, en dat was, en dat was ook terecht. Maar, maar toen, toen wou die niet ophouden, en toen zeiden ze nou, zit mooi. En, en toen heb zo'n vrouw, de lila, heb al zijn haren afgekeerd en een harenkam gemaakt. En toen moest die drie keer kraaien. Ja. Ja, want die wou nog steeds niet ophouden. En toen zijn toen, toen ze, toen ze, nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zijn hoofd zo aan zijn kruis gespijkerd zo. En ja, ja, maar, maar, ja, maar geluk, ja, maar gelukkig, ja, gelukkig, gelukkig, kwamen er toen net op tijd eh, drie wijven uit het oosten. En die hadden van, ja, en die hadden, en die hadden gestroot om die weg niet kwijt te raken. Maar, toen had, toen had eh, Jezus uit dat water in. uit had, had die broodklamers. in vissen veranderd. En toen zei hij tegen die vissen. sta op en loop. Ja! Die bij helemaal maanden meer met deze gedaan kwam. En, hele nacht, en het, die heeft de hele nacht in de stal moeten slapen. En dat ja. was ook van Maria. Was, Maria die was zwanger geworden. Maar, maar niet van haar man Joostel, Joofels. Zij, zij was van de heilige bekoringen gevangen. Was zij. Ja. Ja. Terwijl dat haar man Joof. Die, die, die, die dacht, die dacht van dat zij zwanger was van de bemachtige Amerikaan. Want, um, ja, want die, die, die, die, die zong altijd. Zo van Maria, al nefens opzij in En dat was van de, van de musical Jesus Sky Superman. En toen was iedereen helemaal, helemaal in de war en zo. Het was die baby die werd geboren... en die heb toen met een mandje met bek en al, huppakee, in de slot. Ja. Ja. En waren de, de koeien zo erg geschrokken... dat ze veel lang geen melk konden geven. Ja. En dat was... Ja, dat was zo erg. En dat was ook van... dat de koeien cijfer lang geen melk konden geven. En dat was... Ja. Ja, en, en toen dachten de Romeinen van, oude, kennen we nou het hele land wel vrouwen? Maar dat was het niet zo, want er was één klein dorpje, wat dapper wees dan bij we het wereld. En de Romeinse oude Niemand die hadden een toverdrank met duizend zure bommen en, en dat had, Ja, Dat had professor Barabbas gemaakt, maar die zat in de gevangenis. En toen riepen de mensen, Barabbas vrij, Barabbas vrij. Maar toen moest je zien, met anderen in de gevangenis. Het was keisplaten zoals hun in het maar, maar toen ging Jezus met zijn smirgenpoten over het water in lopen. Ja, en toen zagen ze, want nou is het mooi geweest. En toen hebben ze hem gekruisigd, ja. Dat, dat, dat is allemaal in de Jordaan gebeurd. Dit is, is helemaal niet voor te lachen. <tie> nee. nee, als dat je, als dat je zelf aan, aan, een, aan een kruis zou hangen, zou je dan ook nog lachen. Nee, nou zijn ze stil, ja. <tie> Dit is helemaal niet leuk. Nee, dan hang je daar helemaal alleen en, en je krijgt jeuk, wat dan? <tie> Of, dat, je, of, of dat, dat dat je naast iemand je die alleen maar over voetbal kan praten, hebben. Dat... Ja. Ja. Tussen twee Limburgers in. En het staat ook in de twaalf bonus van dat... als dat gij merkt dat dat de mensen sporten... moet gij mensen kastijden met een brandende bramstruik. Ja. Maar dit is symbolisch en dat weet ik ook wel. Het mogen best andere houtsoorten zijn als dus dat weet ik ja, Maar ik zeg altijd, of Jezus is een goede vindt, staat je hem beter kent... hebt veel voor ons gedaan, hebt zijn eigen aan het kruis ...en daarom zeg ik altijd, Jezus, bedankt. Zullen we dat één keer zeggen, missen Dan Tel ik tot drie zeggen we, Jezus, bedankt. Eind, twee, drie... Jezus, bedankt. Dat zal hij leuk vinden. weer Kelvin Harris, maar nou met de. En de disciples. How deep is your love? Uh, Camillo Cabello. Havana. Ah. Fresh out at east that loud, no no mountains. Fresh out east that I, I up like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take me. Hey. to In me a niet wachten op hun vaccin... maar inmiddels schiet het op... en worden er steeds meer mensen gevaccineerd. Waar aan de ene kant... angst of complottheorieën heersen... over de mogelijke bijwerkingen... is daar aan de andere kant weer weinig zorg over. Deze gevaccineerden hebben in ieder geval... weinig last van bijwerkingen... maar wel veel last van sarcasme. Toen Emmys man gevaccineerd werd... was ze vooral erg blij met de eerste bijwerkingen. Ik stuurde mijn man een foto van de achterdeur die ik net geverfd heb. Appt hij terug... Ziet er net zo strak uit als jouw figuurtje. Hij heeft een half uur geleden het Janssen-vaccin gekregen. Prima bijwerkingen, dit. Hier heeft het iets meer teleurstelling. 5G, waar zit je dan? Mijn ouders zijn vorige maand gevaccineerd. Maar ze zijn nog steeds slecht bereikbaar. En dat met je 5G. We zijn benieuwd of het haar inmiddels gelukt is. Anne. Vandaag gevaccineerd. Ik ga morgen proberen contactloos te, te betalen met mijn bovenarm. <laughs> Contactarm. <laughs> Want Hester's arm is inmiddels erg multifunctioneel geworden. Hebben jullie ook last van als je mobiel aan de kant van je gevaccineerde arm zit, uh, het vasthoudt, het vanzelf oplaadt? Heel erg handig. Wie kent er nog zo iemand? Ik ken iemand die drie weken geleden gevaccineerd is en die nog steeds leeft. <laughs> het schijnt in het Verenigd Koninkrijk ook zo te gaan. Alweer een heftige bijwerking van het vaccin gezien in Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Zero de, uh, de, uh, coronavirus deaths announced in England, Scotland en Northern of Ireland. Maar goed welke gevaccineerd is, is inmiddels magnetisch geworden. Niet gevaccineerde viola is het in ieder geval wel. Een bloedende teen is de heftigste bijwerking van mijn tweede AstraZeneca shot. Want het mes bleef niet aan mijn bovenarm plakken. Omdat het niet magnetisch bent. Uh, uh, kijk, dat lijkt er meer op. Ik heb een hele sterke vermoeden dat mijn koelkast is gevaccineerd. Want er blijven wel twintig magneten aan hangen. Georgia had ook last van wat irritante bijwerkingen. Georgina Verbaan? Ja, van Georgina Verbaan, ja. Al kan het nog altijd erger. Mijn ergste bijwerkingen van mijn eerste vaccinatie is tot nu toe een stortvloed aan, ha aan haat van com corona-complotdenkers op mijn Instagram. So not too bad. Hetzelfde geldt voor Lisbeth's vader. Nu, mijn vader is gevaccineerd vind ik Hugo de Jonge ook meteen een stuk minder irritant. Is dat soms een soort, soort vreemde secundaire bijwerkingen van het vaccin? Een voorbeeld. Je hebt weer iets om een nieuws om naartoe te voegen aan je bio. Volledig gevaccineerd, toegevoegd aan mijn Tinder-profiel. Alsof ik een soort Spaanse asielhond ben. En tot slot, om het positief af te sluiten, deze fijne bijwerkingen van Thijs coronavaccin is geze gezet. Ik leef nog. Enige bijwerking is een hoge mate van dankbaarheid. Zo, zo, zo, zo, zo. Nou, dan komt nu Carlos Santana, Samba Pati. And now, Carly Simon, you're so vain. Mm. toch over ijdelheid hebben Dan, uh, een Amerikaanse vader heeft zijn frustraties tegenover zijn ex-vrouw op een bijzonder opvallende wijze geuit de man dumpte 80.000 pennies in haar voortuin het bleek te gaan om de allerlaatste allematatiebetaling aangezien zijn jongste dochter kort geleden 18 jaar is geworden de moeder en haar twee dochters hebben inmiddels besloten om de smaakloze actie om te zetten in een goede daad ze doneerden de, de volledige bedrag van omgerekend 660 euro... aan bij het nabijgelegen centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld. En hiermee nemen wij afscheid. En uh, Henry, het was weer een genoegen met je samen te werken. Dank je wel, graag gedaan. Wat we in het dagelijks leven ook he, regelmatig doen. <laughs> <laughs> en volgende week is uh, Pim er weer en wij nemen afscheid. Ja. Bye, bye. Komt Carol Emerald. A night like this.